5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat 300 ouders die door de Belastingdienst en onrechten zijn behandeld als fraudeurs van kinderopvangtoeslag compenseren. Ze krijgen mogelijk nog dit jaar alsnog een toeslag en een financiële compensatie. Gisteren concludeerde een commissie onder leiding van voormalig minister Donner dat de Belastingdienst te streng was geweest bij het beoordelen van deze groep ouders. Als de ouders ook maar iets niet goed hadden ingevuld werden ze overdacht van fraude. Door de terugvorderingen van de Belastingdienst van duizenden tot tienduizenden euro's kwamen veel gezinnen in financiële problemen aan het boek over Johan Kruijf dat deze week is verschenen moet een inlegvel met een rectificatie worden toegevoegd. Dat heeft de kort gedingrechten bepaald in een zaak van de Johan Kruijf Foundation tegen de schrijver Alke Kok. De Kruijf Foundation eiste dat het boek uit de handel zou worden gehaald vanwege de bewering dat Kruijf jaarlijks een miljoen euro van zijn eigen stichting kreeg. Volgens de Kruijf Foundation is dat onzin. Op de zitting zei de schrijver dat hij door alle commotie zelf ook is gaan twijfelen aan zijn bewering.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 Poon stapt naar de rechter omdat het bestuur van de Nederlandse publieke omroep... Het de omroepvereniging verbiedt om programma's op een eigen YouTube-kanaal uit te zenden. Volgens hoofdredacteur Wezi dreigt de NPO met een boete van ruim vijf ton... en het intrekken van de uitzendlicentie. Het verbod zou zijn opgelegd omdat de NPO zelf ambitie heeft... om online een grote speler te worden. Het weer is koud en het waait. Vannacht daalt het, uh, vooral in het zuiden de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgenochtend is het overwegend bewolkt en met name in het noordoosten druilerig. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in Noord-Holland. Er staat een dozijn files op de A9 bij Alkmaar. Richting Den Helder heb je nu de meeste vertraging. Namelijk uh, net geen kwartier tussen Akersloot en Heilo. Dat staat 5 kilometer. En je hebt 10 minuten extra nodig op de N247 van Amsterdam naar Hoorn. Tussen de A10 en Broek in Waterland. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, en dan krijg je toch nog eens een keer een uitgestelde uitzending van Alternative FM voor je kiezen tussen 5 en 7. Ja, dat is toch even iets anders dan de dance radio die hier gepland stond. Ik zei net voor 5 uur van je weekend in, maar dat is denk ik achterhaald. Ik had ook beter eigenlijk naar de programmering moeten kijken. Dat heb ik niet gedaan, dat ben ik af en toe een beetje een ontzettende Jan Hen in, maar goed... Deze alternative FM gaat een beetje de boeken in als een ja, uitgestelde uitzending. Gisteravond hadden we een uitzending die helemaal in de teken stond van het ondernemerschala. Oftewel de winnaars die bekend werden gemaakt van wie is de ondernemer van het jaar. En daar was ZFM's antwoord natuurlijk helemaal bij als het gaat om de radioverslaggeving. En ABC en meer, die hebben het gewonnen dus wat dat betreft. Onze gelukwensen wensen namens de hele groep en namens, de hele, uh, ja, namens het uh, hele uh, gebeuren van ZFM's Zandwoord. Kom er haast niet uit. Uh, welkom dus op de vrijdagmiddag. En we begonnen dus uh, met uh, iets maken van niets. Maar goed, daar uh, is Jan van Piekeren wel heel goed in. En dat nummer dat heet een liedje dat nergens over gaat. Uh, mensen die denken van... Uh, alternative Wim, een beetje eng. Nou, dat hoeft het niet te zijn. Want uh, de muziek valt uh, wat dat betreft uh, de hardheid wel mee. Ja, er zitten misschien hier en daar nog één of twee nummers tussen... die een beetje pittig en stevig uh, zijn. Sowieso is er eentje van Zandvoortse bodem... waarvan er een aantal Zandvoorters met uh, de wenkbrauwen zitten te fronsen. Maar goed, uh, dat uh, zeggende uh, vind ik toch dat we dat ook moeten laten horen. Immers, dat wordt ook nog wel eens af en toe nog wel eens op de... Uh, zand wordt lunch uh, gedraaid tussen 12 en 2. Dan heb ik het over Walking the Sheep. Maar zover is het nog niet. We beginnen eerst een beetje beschaafd. En dat doen we met The Garden van Clouet. got today. het uh, tweede album wat uh, Dandelion heeft uitgebracht. Uh, uh, Laika, Belka, Strelka, zo heet het uh, album. En ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Dat dit de laatste single is van dat album. En eigenlijk hebben een, een, meer een merendeel van die songs meenig of meer eigenlijk met, uh, met alles uh, te maken met een uh, thema. Want wie de Russische Ruimtevaart de historie een beetje kent weten dat dan een beetje allemaal te maken heeft met dat hondje, wat uh, toen door de Russen de ruimte in ingeschoten is. En om te kijken of dat allemaal wel, uh, ja, wel allemaal geschikt is. Je, zou er tegenwoordig uh, worden aan uh, de schandpagel worden, worden genageld. Omdat je met dieren bezig bent en dierenmishandeling, dat is toch iets wat de Russen niet helemaal hadden begrepen, eerlijk gezegd. En dit uh, speeltje hoort eigenlijk nog niet te lopen, maar straks dus wel. Uh, maar goed, daarvoor hoorden we um, Clue met The Garden. En dan hebben we nog zoiets. Uh, dat is eigenlijk al uh, eerder dit jaar uitgebracht. Uh, uh, het is van iemand die... Nou ja, uh, het zijn twee dames. En de ene van die schijnt hier uit uh, de regio te komen. Dat is Emmy van Boven. En uh, ja, ze vormt dat samen met... Uh, met een uh, goede muzikale vriendin. Acoustic Sun heet de band. En dit is dus uh, van de zomer uitgebracht. En dat nummer dat heet In My Mind. and your lies But no, no more waiting on your love Your opinions and your lies De dus die erbij hoort is Lieke van der Zon. Uh, het uh, komt niet helemaal uit de buurt, maar wel uit Zwolle. Want uh, ze hebben hier niet zo lang geleden, heeft Emmy hier ook nog uh, gespeeld. In het uh, Patronaat in Haarlem. En uh, dit dateert al dus van de zomer van 2019. Sterker nog, misschien zelfs uit het voorjaar. Dus ja, soms uh, mis je wel eens bepaalde dingen. En dan, uh, ja, dan zie je wel eens uh, dingen over het hoofd. En dat hoort eigenlijk niet, want dit was toch wel een juweeltje. Ik heb nog iets weer vergeten mee te nemen. Maar goed, we doen het wel even met de clip die ik uh, nog eventjes uh, uh, erbij heb uh, gehad. En dat is Leuna's nieuwste. En dat nummer dat heet I Never Wanna See You Again. Toch, namers? Watch your back or I'll stop. dames die pakken uit, want uh, ze zullen ook uh, nog niet zo uh, lang uh, van zich uh, laten horen, want uh, binnenkort zullen ze het uh, weer laten horen in de zaal, namelijk in het En uh, bij de Rob Akda-woord, die komende donderdag gaat uh, plaatsvinden en dan uh, weet je het wel, dan uh, hebben wij ook iets uh, te doen hoe we dat gaan invullen. Komende donderdag, dat weten we nog niet. Maar dan, uh, ja, dan hebben we behoorlijk wat uh, zendtijd. Ik geloof dat we de hele avond uh, dan bezig uh, zijn. Deze dames die komen dan zeker voorbij. Uh, Leuna met uh, I, wanna, I Never Wanna See You Again. Dat is de derde single die ze inmiddels hebben uitgebracht. En ik weet niet of het een onderdeel wordt van een hele EP die uh, nog aanstaande is. Maar uh, daar heeft het wel alle schijn van. Nu is het weer even tijd voor nieuw materiaal van Melle. Hij heet er zo en dat nummer dat heet Why. day. But we still can make this work. Dit heeft zeker met de regio te maken, want de bandleden van Lake Michigan komen hier allemaal uit de buurt vandaan. Sterker nog, een van de bandleden is Koen Alvarez en die woont hier in de Zandvoort. Uh, Hoe lang dat nog zal blijven, dat hangt helemaal vanaf uh, de huizenjacht. Want hij en uh, zijn meisje zijn op zoek naar woonruimte. En uh, ja, dat heeft alles uh, te maken met uh, natuurlijk een beetje de daglicht. Uh, zoals Koen dat heeft uh, omschreven op zijn Facebook profiel. Tenminste, uh, niet... Uh, hij mag geloof uh, zijn meisje die dat uh, dat heeft uh, omschreven van ja jongens uh, we zitten in een leuk straatje ergens in Zandvoort maar uh, we willen toch ook wel een beetje een ruimte hebben waar we ook gewoon naar buiten kunnen kijken dus uh, wat dat gaat zou het helemaal mooi wezen in het centrum wonen ze nu dus ja, wat je daar uh, uh, aantreft is natuurlijk uh, heel erg mooi. Maar uh, dan moet je natuurlijk wel geschikte uh, woonruimte hebben... waarbij je ook nog een beetje de mensen aan je voorbij zou kunnen trekken. Um, daarvoor hoorde je Melle. Um, leuk verhaal over Melle is dat uh, op zijn Facebook-profiel... duidelijk ook een link is met uh, de regio hier. Want uh, er schijnen ook uh, in aanloop van Y, dat nummer wat je net hebt uh, kunnen horen... Uh, bij de clip en de opname van de clip dat hij dat uh, gebruik heeft uh, gemaakt van uh, mensen ergens in de buurt, in Haarlem zelf uh, daar heb je een, uh, daar hebben ze de making of van deze videoclip en dat speelt zich toch voor een deel hier in, uh, in de provincie hoofdstad van Noord-Holland af. Um, ook een link, maar dan weer met uh, ZFM Zandwoord. De mastering van uh, de nummers die Willemijn de Boer heeft uh, uitgebracht, uh, die werd uh, gedaan door Jeffrey de Gans. Uh, in een grijs verleden heeft hij samen met Edwin Keur, Edwin de Wit, was het toen nog, bij, uh, bij Zetten van Zandwoord, een vrijdagavondprogramma gehad. Nou, dat was een beetje wat je eigenlijk tussen 5 en 7 normaal gesproken moet horen. Maar dat deden ze dus dan tussen 8 en 10. Dus er zit dus weer een zandvoedseling. Maar dit is de nieuwe single van Willemijn... en dat nummer dat heet Overmoedig. Vertrouw er maar op dat ik sterk ben. Dat ik dragen kan wat ik al diel. Dat ik door zal gaan en als het moet...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 The road I've passed, you're yeah, here now It ain't enough I'm reaching for the stars above With you around, I know I can. I'll take you to the promised land Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah En je zou het bijna aantreffen op een uh, zondagmorgen bij uh, onze vrienden van de jazz. Maar het is toch gewoon op uh, de vrijdag, late vrijdag, bijna het begin van de avond dat je dit uh, hoort. Nou, het is het uh, Zandvoortse speelkwartiertje. Dat zullen we dus nu eventjes in uh, laten starten. Uh, met de Sjerfs, die het spits afbijt. Daarachter hoor je Wendy Moore en dan Ruud Houweling. So over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 Er komt een familiekroniek van de familie Hameling. Uh, want uh, vader heeft uh, geloof ik een winkel gehad in Alphen aan de Rijn. Morgen kun je bij boekhandel Haarsbeek uh, dat bewonderen. Maar Ruud uh, resideert tegenwoordig in Zandvoort. Wendy Moore doet dat ook al uh, bijna een leven lang, zo over fake friends. En daarvoor hoorden we Walking the Sea met Marlene Scherps. Overigens nog een leuke geitje over die Ruud uh, Hameling. Van de week een hele leuke dialoog tussen hem en de organisator van uh, ja, die Vintage at Zandvoort, Michel Vaas. Ja, dat ging over Sint Maarten. En dat was op een, uh, een dinsdag, geloof ik, dat dat uh, plaatsvond. Maandag, maandag zelfs. Nou, het was echt werkelijk graf rot weer. Uh, en uh, het was op een gegeven moment zo, Ja, uh, doe jij de deur dan niet open? Waarop uh, Ruud uh, zegt, ja, maar als ik de deur open doe, dan, uh, dan krijg ik gelijk een gratis douche. En ik weet niet of uh, die kinderen daar ook nog mee geholpen zouden zijn. Uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen, hoor. Dus uh, dat was even met het uitdelen van het uh, snoepgoed op uh, 11 november. Want dat is de dag dat Sint Maarten in het uh, land is. Nou, we hebben er nog eentje te gaan, want uh, dat is een band die uh, op 28 november hier bij uh, ZFM Zandvoort in de studio te bewonderen is. Dat is La Machina, en uh, ze hebben een crowdfunding project uh, in het uh, leven voor uh, nieuw materiaal. Dit is nog oud materiaal wat je dus hoort tot aan het nieuws van 6 uur. Het... Come